1 uur. Juri Stubenitski met het onderzoek loopt. Er is geen enkele reden waarom hij zou moeten opstappen, zegt Rutte. De premier noemt Keizer een integere man... die adequaat reageerde op berichten over een zakendeal in 2012. Volgens journalisten van Follow the Money... heeft Keizer veel te weinig betaald voor de overname van een crematoriumbedrijf. Rutte heeft het over privéactiviteiten.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 In Maastricht is vannacht geprobeerd om bij acht huizen brand te stichten. Er werden brandende folders door brievenbussen geduwd... en bij één huis vlogen daardoor door gordijnen in brand. Bij de andere woningen is er alleen schade aan de voordeur. De politie onderzoekt of er camera's hangen waarmee de dader is gefilmd. Onder strenge veiligheidsmaatregelen heeft de paus Franciscus... in de Egyptische hoofdstad Cairo een openluchtmis gehouden. Het stadion werd beveiligd door militairen, agenten en helikopters van het leger... Er waren zo'n 5.000 mensen bij de mis. De paus heeft zelf weinig met veiligheidsmaatregelen. Hij kwam aan in een Fiat met opengedraaide ramen... en in het stadion liet hij zich rondrijden in een open wagen. En rond een bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Zwaagdijk... krijgen mensen het advies ramen en deuren dicht te houden... vanwege een ammoniaklek. Het lek zit in de leiding van een bedrijf... waar bloembollen, groenten en fruit liggen opgeslagen. Dan het weer nog, geregeld zon, het is bijna overal droog en ongeveer 13 graden. Ook morgen droog, veel zon en een stuk warmer, maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad is de A15 Gorkum richting Rotterdam, dicht bij haringsveld Giesendam door het Eindstig ongeluk. Het verkeer kan het beste bij Knopend Gorkum, de borden Breda-Roosendaal volgen. Over de A27, A59 en de A16.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 I'm okay. you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 En later werd hij lid van het Sittards Gemengd Koor... waar hij zijn grote liefde Mia uit Doenrade leerde kennen. En beide werden lid van het kerk Crescendo in Doenrade. En voor een revue in de Doenraden schreef Rademaker in 1948... zijn eerste twee Limburgse liedjes. De Rademaker bleek een veelzijdig muzikant... en speelde veel instrumenten, waaronder de blokfluit, mondharmonica, harmonica en ook viool. En zijn favoriete instrument was echter de gitaar... En u hoort hem nu raden maken met het huiske. Wie ik nog een jungje was van de Joros, doe vond ik heel van alles aan en leid ik niks met rust. Zo dicht aan het trummelken en pak de mijkeuksje. Dat zag de man de geen. Ik zet dicht in het heuksje. Het grote woord is Holti was verbied Toen hou ik geer wie iedereen een meidje aan mijn zie Een knap gezichtje, een aardig kindje met om de kop een duikje Ik sprook dan met dat meidje af op een of vangerhuikje Tralalalalala Ik later vrie je gong, ik was vol gowe moed. Viernoomen afscheid in de gang, ik weet het nog zo groot. Op eens verschinde schon, papa, de zag toe met de vleugske. Wat moet dat met mijn dochter nu, daar in dat duister heugske? Tralala. Ik wie bij Petrus, kom en klopt al aan de deur. Daar zeit er jong, kom doe maar in, De steest er heel goed veel Doe heb's toch nemes god gedaan, er steekt niks in mi beuksje. Da vroeg ik Petrus, zet mij maar met een engelke in een hukske. Tralalal. Vroeg met tranen nee. in.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 En in de loop der tijd is hier de drukte wat vervloot. Hij is te dus smal voor het snelverkeer. En is nu met pensioen. En daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen. Verstappertje of tikketje of diefje met verlos. En schommelen en knikkeren, kan je in. Dat lied dat ik als meisje heb gezongen Waarop ik danste met mijn allereerste jongen Harmonica Jim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 Af hem een paar centen en ze vroeg met een zachte stem harmonica, zveer nog eens heel. Je hebt gezongen waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Harmonica tjem, speel nog iets zeven het lied van Kom Karolineke, Kom Karolineke Kom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 Ook Pitsie Brandy komt eraan, maar is hier een orkest zonder naam met Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Als ik... I'm koning winter.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 We are Waarom zou je boos zijn op mij, Anneliese Ah, je weet toch, mijn liefste, ben jij.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 Op Anneliese Ik vraag je nog steeds om je hand Om je hand Ja, nogmaals een liedje van de Bietenbouwers met Anneliese En de avondpietse branden met ook Al is je huid dan zwart En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort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 Zo Al heb ik Het oude huis verlaten Ik mis je En ik moest je even zien Zeg mama Hoe vind je deze bloemen